2 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De Haagse Koningin de nacht is dit jaar door zeker 150.000 mensen bezocht. De politie is tevreden over het verloop. Er deden zich niet meer incidenten voor dan op normale uitgaansavonden. Volgens de politie komt dat door de nieuwe aanpak, waarbij de optredens van muziekgroepen over verschillende podia zijn verspreid. Het laatste optreden eindigde om half twee. Ook in Utrecht is de politie tevreden over het verloop van de festiviteiten. Traditioneel begon de Vrijmarkt hier al om zes uur s'avonds. Het leek volgens de politie wat minder druk dan vorig jaar... toen zo'n 200.000 mensen s'avonds de Utrechtse Vrijmarkt bezochten. Een achtervolging door de politie heeft geleid tot een ernstig ongeluk op de A2. Daarbij zijn vier mensen gewond geraakt. De politie achtervolgde een auto die uit de richting van Amsterdam kwam... omdat de bestuurder mogelijk te veel had gedronken. Bij Utrecht ging het mis. De auto botste tegen een andere auto. In die auto raakten drie inzittende gewond. In de achtervolgde auto 1. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. Een Nederlandse man is van de toren van Pisa gesprongen. Volgens ooggetuigen klom hij op de vierde verdieping over een metalen hek en sprong. Hij maakte een val van 35 meter. De man van 21 was op slag dood. Honderden toeristen zagen het gebeuren. In de eerste divisie heeft RKC Waalwijk de koppositie overgenomen van FC Zwolle... na een 7-0-overwinning op RBC Roosendaal. Met nog één wedstrijd te gaan staan de Waalwijkers nu twee punten voor op FC Zwolle... waarmee ze goede kans maken op rechtstreekse promotie naar de eredivisie. FC Zwolle kwam gisteren niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen FC Den Bosch. Het weer, vannacht droog, minimaal rond 9 graden. Overdag veel zon, met in de namiddag in het uiterste zuiden... een kleine kans op een bui. Het wordt 17 tot 21 graden. Zondag en maandag is het zonnig en droog. Het wordt dan gemiddeld 18 graden. Tot zover het NOS Journaal. Ja. ANWB Verkeersinformatie, de A2 Amsterdam richting Den Bosch... is dicht tussen Breukelen en Knooppunt Oude Rijn. Door een technisch onderzoek na het eerder genoemde ongeluk... het verkeer wordt over de parallelbaan geleid. Tot zover de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, is ready for the... <tilt> Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze feestelijke en wellicht luidruchtige nacht. Wij zitten hier eh, redelijk geluiddicht in een eindregie, zoals dat in vaktermen heet, en maken dus helemaal niets mee van alle festiviteiten die vast en zeker in volle gang zijn. Arbeid adelt, zou mijn moeder zeggen. En dus staan wij. En met we bedoel ik dan technicus Gert van Dam en ik... hier netjes in de startblokken voor een hele mooie radionacht. Te beginnen met Vlucht in het Verleden. Daarin straks een gedeelte uit een programma Nederland Jubelt uit 1957... waarin het hele land, jawel, koninginnedag Dag viert. En we beginnen met een hoorspel uit november 1940... getiteld Het was een barbrakkige nacht. Geschreven door Klaas Smelik. Een drama over een koopvaardijschip dat op zeven gaat in een stormachtige nacht. De kapitein weigert het schip te verlaten. Bij zijn begrafenis uiteindelijk wordt dan later gesproken... over de reddingspogingen en het heldhaftige Nederlandse volk. Het is materiaal uit lang vervlogen tijden. En volgens mij was men ook bijzonder blij met de windmachine... voor de geluidseffecten, want die staat zo ongeveer het hele hoorspel aan. Dus spits de oren en luister goed naar... Het was een barbrakkige nacht. van de zee. Van de zee en de mensen die leven en strijden aan de kusten van het kleine land dat eens in felle taaiheid ontworsteld werd aan diezelfde zee. Het is een verhaal van Nederlands zeevolk aan de Nederlandse kust. Het was een barbrakkige nacht door Klaas Melik. In deze volgorde hoort met de spelfiguren. De taaie Elias van Praag, Piet zijn kleinzoon Felix Bekkers, de kapitein Piet de De stuurman Jan de Maire. Een man Albert van Leeuwen. Een vrouw Eva Beck. Tabby Daan van Olleffen. Preuzy Johan Violet. Mosselenslokker Rob Gerard. Jan Piet de Freek Jan de Meer. De kapitein van het schip in nood Felix Becker. De gedelegeerde van de scheepvaartmaatschappij Huid Horizont. En de harmonicaspeler Jan Vogel. Regie Esther Vries Junior. Het was een barbrakkige nacht, een spel van de Jutters aan de kusten van Nederland. Het is lang geleden gebeurd wat we u nu vertellen. Lang geleden. waarop zij nog enkele van hen die het hebben meegemaakt in leven. Zij hebben ons op een stormige avond dit verhaal verteld en wij weten dat ze nu luisteren thuis. bij de luidspreker luisteren naar het verhaal van hun avontuur van toen. Lang geleden. All Lang geleden is dit moeilijk. Oortstormig, mannen. Lang geleden voer er een aantal mannen. We verdagen dagen op lager wal, man. Ja, katijn. Toen de wind verder door het noorden opkromt. Wanneer de schlucht, hier komen Hou oh, het niet, Timmer, de kust komt al door. Klaar bijdanker, stuurman. Ja, ik heb jij. En de wind verder door het noord opkromp en de storm loslachtte. maar <tied> is de storm hier We komen het gast, stuurman. het was brakkig weer. Die boot zat op de razende boom. en mijn oma erop af. Ze dachten dat het een Duitser was, maar toen ze dichterbij kwamen, toen zagen ze dat het een Hollander was. is een Hollander, mosselen riep de blauwe. Ja, zei de ome. maar hij zag nog meer. Hij zag waar rente, dat het het schip was waarop zijn zeun als kapitein zogezeid als schipper voer. Oh, en dat was het net zo weer als nou vader. Ja jongen, en als het kan, nog een beetje brakker. Was. De bol had de kwaaie karvel op en er liepen zeeën als rullen. En toen vader? Nou jongen, toen zag mijn oom zijn zeun op dat schip staan. Dat was de schip. En de hele bemanning om de schipper heen, klaar om te jopen. Zullen we jullie maar overnemen, Piet? Schreeuwde me oma. Het was slecht weer, hè? Brakker. Heel brakig. Ja, vader. Die schuit lag al bijna op zijn oren. Veel te redden was er niet. Maar ja, de bemanning leefde nog. En oma was al blij dat hij zijn eigen zijn kon redden. Dat was dus niet neef, hè, vader? Ja, ja, zeker. Een eigen neef. Het was zo gezegd de bolle bocht van de familie. Kipper, hè? Ja. Paptein op een konverduibel. Toen aan bezaar. Allemaal in getrosseld. Ja, nou. Die, die neef van u heette ook Piet, hè, vader? Ja, hij heet er net als jij. Jij bent zo gezeid naar hem vernieuwd. Ja. En als jij het nou altijd zo ver mag brengen als die neef van me, dan ben je bonaf. Of. of zou jij niet willen vader? Ik? Ja, nou. Dat dacht ik tenminste. Ja, ik wil ook kaptein worden. Zo, zo. Nou, je doet in je best maar. Ja, en, en als ik dan kaptein ben en een skip vergaat, dan kan u me redden. Oh ja. En wat krijgt vader dan van je als hij je gered heeft? Honderd uh, gulden. Zo. Nou, dat is knap betaald. Daar doe ik het voor. Maar, eh... Uh... Zou jij nog niet in je mandje kruipen? Nee. He? Het is nee. kinderen, bij tijd weet je dat. Die nou, moeder het al een paar keer naar me gekregen. Nee, vader. Wat? Ja, eerst vertellen. Vertellen? Waarvan? Van uw oma. En hoe die dus in zijn zoon redden. Hoe die zijn zoon redde? ja. Maar mijn zoonkie, je bent er in leven. Die zijn wet niet gered. Mijn neef. En u zie je het. He? Je hebt je oude niet laten uitpraten, zeus. Want meneer... Vertel het, toen nou. Hele hard vertellen, vader. Het is niet zo mooi weer. En het stormt zo lekker. Ja, ja. Het stormt zo lekker. Nou goed. Vader vertelt. Als jij dan gaat slapen, gooi je? Als u vertelt het. Ja, maar dan slapen, hoor. Ja, vader. Het is al jaren geleden, zie je. je. vader was toch met net zo'n krummeltje als jij nou bent. En het was erg brakkig weer. Storm. Het glas liep bar terug. De wind was opgekrompen. De zee stond zwaar in de kuif. En wij hadden de vlekken bovenop de dijk gepoet. Brakig, brakkig, brakkig weer. Het was een brakkige nacht. Avond, hartstikke nacht. De wind houden om ons hasje, Maar binnen, om de kachel was het gezellig. Moeder, jouw grootmoeder, zo. Ze zong een liedje van de oude matheus. Where shall we go? How shall and on the golden barren. Farther we venture, but not on the Moeder kon mooi zingen. Ze zong dikwijls, want er was veel vrede in ons huisje. En oma Dirk, je weet wel, die is veel ouder dan ik... ...en oma Freek en oma Klaas, die waren toen al grote jongens. En als het dan s'avonds zo stilletjes werd... ...of we de wind en de zee hoorden, dan zei moeder... Zingen jullie Waar de blanke top daar ja, duinen... Het verdwenen zonder vloer, waar de noordse vrienden kruisten meer dan smalle ja, je ja, Zo is het. En toen werd het beter. De storm huilde om ons huisje en de kinderen baan. Heren, ik wil slapen gaan. Ik val mijn beide handjes samen. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Ik ga slapen. Ik ben nu. Ik ga dromen. Uh. Stil en zacht. En stil en zacht van de dag die weer zal keren. Bij uw hoge wil, o heren, en de vaders goede wacht. Nou, jongen. Heren, ik wil slapen gaan. Rusten in uw goede zorgen. Tot de vriendelijke marken ons weer roept en op en opdoet staan. Heren, houd ook deze nacht. Hoe de storm ook morgen plagen hoe de zee wil mogen klagen over al uw kinderen wacht. Amen. Amen. Amen. En dan werd het stil. De jongens sliepen. Maar op de dijk was het niet stil. Nee. Daar stonden de vletterlui bij het landschap te loeren... Up enquanto ik bijzonder gezien? Nee, nee, bijzonder niet. Dat niet. De je dat bij Kaaphoop, het water op de dijk staat. Zo? Oh. Ja, en er is nog geen troonwater. Dat zal dan nog wat geven, hè? Op de weggeven dan. Ja, en de wind klimt nog steeds op. Hij zit al uur in uur westen. De Geulkoning had vanmiddag nog een mooi schoutje. Vier mooie baddings bij het eerste strandhoof. Oh ja? Ja. En dan is hij zeker nog een uur uurdoende geweest met een vak. Dat dreef daar in die neer bij kap op. Was kiele, kiele op zijn kant. Maar ja, een zeetje zocht het van de stenen weg. En toen kreeg ze hem te pakken. Nou, dat weet jij het wel. De vulkoning had dus een neus, hè? Of hij een neus aan, En niet zo'n kleintje. Ze zeggen dat het Hoksvuurschip afgedreven is. Het jij dat wel Reus, hè? Eh? Ik niet, Jo. Ze zijn de nieuwe diep. Die jongen van me kunnen vanavond mee aan. Het is niet onmogelijk. Onmogelijk niet, nee. maar uh, er lopen lekker stuk water... Dan op de Haagschonde. Nou, anders aan de eerste keer niet wezen. Hè? Wat? Dat het vuurskip van zijn anker slaat. Vorig jaar zat het zo wat op de heilandse gronden. Ja, ja. Ja, maar mensen denken om dat het ook wat is hoor. Als je er door het beste hoek staat. Of wat is. Ja. ja, een mens zou zo zeggen, he, geen je te zien. Zie jij daar dan niet. Voor daar, zo wat bij de rode boei, hè? Eh? Ik zie niks nee. Zie jij wat reus? Ik zie niks. Eh, ja, zo zou sterven. Ja. En nou speelt het toch maar in mijn knarren... ...dat er vannacht wat gebeuren gaat. Kort laten leggen, bosselen Nee, Nee, nee, er niet. Maar dat kan een mens zo hebben, hè. Dat je iets bij Hoe Nooit gaat, jullie. Nou je het zeggen, Ja. Ja. Hé, hey, Reus. Ja. Weet je nog met een Renault? Ja, wat gaat ja, dan kun je praten. Je kan het kinderachtig vinden. Maar alles wat toen gebeurd is, had ik van tevoren gezien. Oma. Ja. En die dode vent die op de zaling lag, weet je niet. Die had ik van tevoren gezien. Ja, ja. En de lijk van die dode zeeman is ook mijn hele leven lang bij me gebleven. Ook. Ja, ja. Nou, nee. precies als met de lijk bij Hoofd in die dag. Ik leg in mijn kooi. Hartstikke nacht. Geen slaap. Woer. wat doe je toch, zegt de vrouw. zegt niks. Maar niet slapen, hè. Niet slapen. Is puur briezig en stijver Noordwesten. En tegen de morgen komt de vrouw Weet je wat je doet, aan Zeg ik tegen mijn eigen. Stap in de sokken, jongen. Kijk of er nog wat aan de stenen ligt. Aarde donkere nacht nog. En ik tracht. Kom op de dijk. Geen schepsel te zien. Hartstikke eenzaam. Maar ik ril maar, hè. Ik ril maar net op het de koers had. Dicht van de vuurteuren werd er wat bleker en extrem de sten wat. Ja. En nu ging je praten, maar laat ik nou toch bang van de zee wezen. Zo maar, hè. Zo. Overal zie ik lijken aan Overal. Pure verbeelding van zo. En toch... Toch was het net op de duivel achter me zat. Ik was zuiver bang. De dood zat in mijn nek. En laat nou ja even voorbij ik op hoofd te lijken tussen de ene liggen. En het keek me aan met ogen als kogels. Man, het hart zat me hier in de strofe. Wat is dat nou? Zo dingen die nacht de vleterluiken op de derde. En kan er geen schip op het strand Nee, ooit er gebeurde nog niets. Tenminste die middag. Nou ja. Er spoelde wel wat hout aan. Mijn stutten, ik denk voor Engeland of voor België... ...of misschien wel voor Rotterdam. Een houtboot had zijn deklas verloren. En wij hier? Nou... sommigen hadden een aardig sjoutje. Ik weet tenminste nog wel dat je oma Freek... ...een jongen van dertien jaar... ...alleen nog acht mijn stutten had gejut. Maar verder, ja... ...waaien, waaien... Het waaide dat het rookte, maar er kwam geen schip te zitten. Alleen tegen de avond, zo tegen schemering, toen de vletterlui alweer bij het hok stond, toen scheen het wel een te gebeuren. Goeie. Goeie. Goeie. Wat is er los? Hey. Ah ja. Je hebt het slecht, daarbij. die boot. Best is tenminste anders. Kijk nou eens! Leidt hij hier al lang? We zagen hem net over de decht toe komen. Ik dacht dat hij het west gaat in wou, maar eh... Uh... Hij legt zijn ballast, hè, dat is de Hij stuurt slecht. Jo. Ja. Kijk, die vent nou eens martelen. Hij durft zeker niet binnen te gaan. Ja, maar dat gaat zo lekker niet. Zou je gedacht zijn? Wat is het eigenlijk voor een landsman? Ja, als je mij vraagt, is het een Hollandse weekboot. Nou ja. Hé, hey, moslooslokker! Je zijn vaart op die weekboot, hè? Komt het uit? Eh? Ja, schrik maar niet. Ja. Ja, het is wel de dag, maar... Uh, uh, nee, het is een Engelsman. Ik zeg, het is een Engelsman. Red het een paar slecht. Kijk, dat ding is tegen de zee opstaan. lijkt wel een vechtende toch? Daar komt de Hercules ook uit! En je nooit zijn gezien, regie. Ik niet, nee! De Hercules komt kijken of er een sleepieter van die daar valt. Kijk maar! Dat gaat kalibisant voor het wedstrijd leggen steken. Wacht tot de dingen die komen zal hebben. Toch assisteert die, die Engelsman? Oh, leuk bedankt, ja! Tenminste, zo lang als het duurt. Hij is er nog niet. Dan niet, hè. Nee. Maar ja, op het ja. ogenblik af, hij in ieder geval... Zo is het. Ik zeg, hij is er nog niet. Kijk, nou eens van de volk op, het op het dijk. Ja. Ze denken zeker dat er een schip is. Als ze het verkeerd denken, denk ik ook verkeerd, Possele-slokker. Ja. Nee, nee, jongen, zo ver was het nog niet. Het moest nog nacht worden, zie je. Ja, maar dat skip kwam toch al op het strand? Nee, nee, nee, nee, nee, zo ver was het nog niet. Toen het avond was, zagen ze de vuren van het skip nog heel in de verte en leek het wel vrij van de gronden gekomen. Het was, om zo te zeggen, in veiligheid. Maar het stormde nog wel nauw. Moeder zong s'avonds niet. Alleen de kinderen zijn hier een avond geweest. Heren, houd op deze nacht. Hoe de storm ook mogen vlagen. Hoe de zee ook mogen klagen. Ook Over alle kinderen wachten. Amen. Amen. En toen werd het nacht. En toen stonden de mannen weer op de dijk. We moeten de slokker het vanavond in de koffie koffiezicht laten kijken. Er gebeurt wat vannacht. Is het waar, mocht nou, uh, de slokker? Krijg hem een Nou, de reus die zijt het, hè. Dat zal het wel goed wezen. Ja, ja, nou, je praat er nou van, van vorige voeren. Maar ik heet je toch een op een nacht gestaan, moeder moederziel alleen, joh. En laat dat toch al zo maar een boot zien stranden. Ja. Nee. Ja. Ja, dat bouw niet weg, hè. Ik zie hem stakelen en ik hoor zijn fluit brommen. Ja, ik hoor, ik hoor de mensen zuiver om hulp roepen. Ja. Yeah. Ja, en ik wil hulp verhalen. Jonas en Doris waarschouwer. Laat ik al geen voet van de grond kunnen krijgen. Nee. Nee? Passief of het geland Of de om zo te zeggen, te klauwen. Ja. En benauwd. Hier zo'n moederziel alleen. Voor de donkere nachten. Maar wow, wow. Oh. And doing your do what is the score Wakker Freek, hey! Oh. Goeie jongen, er zit een skip. Ja? Ja? geblazen? Er zit een skip! Wakker binnen. Ja. Hoe ben jij het nou hoe? Zegt hij de pornkie dat er een skip zit? Zalig reizen! Op de pannenkoen. Wat zegt u? De boot zit slecht. Erg hoog. Oh, we nemen de renningslip maar. Die komt er ver. Gaan wij even schoeien. Ja, ga jij maar schoeien. Ja. Oh ja, dus de Hercules leeft ons. Goeie. Ja, oh, de boot zit erg hoog. Nou, ik zo zeggen, laat ze ons hier ik, hè? Ja, zo deel bijnopelijk, slaat hij. Goed. Ja, goed. Ja, natuurlijk. Waar ja. is de storm hier door, de zo Ah, de Hercules, is zo onzonderlijk wel loslaten. Op de riemen. Maar, Hangen wij goed op de schoot te Dat is Weet we nog jongens. Niet eerder hoe je voor ik het zeg. Wachten is op de Hercules. Als hij nou eens doodgeeft, die Hercules... ...ja, nou, ik heb het tegen jou, Free. Ja, ja. Dan gooi je meteen die trots los. Rijd dan eerst nog met een zwart schootje waarschouwen. Ja, dan rijd je dan. Riemen doe je, jongens. Hier, en dan vind je mij, jongen. Een beetje slecht. Wat, wat, wat, wat dat nou, morselen, Je ja, zeus, dat is een schip niet verlaten. Ik dacht dat jij het te goed komt. Net moet ik m'n kopje houden, hè. Ik heb m'n eigen zeus. En nou, spie! Hij hoort je niet, morselen, slokken. Wie? Hoor je je vader niet? Jongen! Spie! Nou, ja, vader! Jong, teraf, jongen! Vannacht laat de hele boel afvallen. Je wilt hem niet verduipen, hè, snel. Adder, ik maak het al af. Wat van een schip, Adder. Neem jullie de vervalling mee naar de wacht? Adder, zullen we de zaak nader bekijken? Morgen is die te barsten geslagen. Als wil de dood toch aan het skippen. Blijft Blijf dat zo! Zo, Willem, is het jouw zoon op de mijne? Ja, maar... Hou je kop dan dicht, hè? Hé! Hey! Mijn oom om zijn zeun achterlaten, hm? en zes dagen later was het begrafenis van een ongespoelde zeeman en een meneer van de maatschappij het nog mooie woorden op het graf gesproken. Ook is die historie van ons geliefd vaderland om te vlak beheerste de zee valt. Het ogenblik is gekomen om voor goed afscheid te nemen van een zoon en een zeeman. Kapitein, gezagvoerder, hebben in het armers gestoken, zijn equipage door Nederlands kustval gered. Onder de ogen, ik sta. O vaderland zo groot, nederland tot in al de eeuwen, dat het zo blijft. Kapitein Bede, rust in de vrede. Tot zover dit hoorspel geregisseerd door S. de Vries junior. U hoorde, het was een barbrakkige nacht. Een hoorspel uit 1940, destijds gemaakt en uitgezonden door de VARA. Er was enige concentratie voor nodig om het allemaal goed te volgen... maar toch prachtig dat dit soort dingen dan wel bewaard zijn. Um, het kan u niet ontgaan zijn, het is 30 april... en dus reizen we ons af naar zo'nzelfde moment, maar dan in 1957. En dat doen we dan even overdag met de Elf Provincien Rhapsody. Een potpourri van volksliederen van alle provinciën. Uitgevoerd door het Promenadeorkest, onder leiding van Benedict Zilberman. Koren uit de Elf Provinciën. En met teksten van Michel van der Plas en declamatie door Hattie Berger. Ja, zo staat het allemaal voor in de gegevens van het Nederlands archief voor beeld en geluid. We gaan terug naar 30 april 1957. in Nederland, in oost en west, op zee of waar ook ter wereld. Vrienden hier in deze indrukwekkende rivierahal van de diergade Blijdorp in Rotterdam, ik heet u hartelijk welkom op deze feestelijke bijeenkomst die tot een gelukkige jaarlijkse traditie begint te worden ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit, onze geëerbiederde koningin. Ik heb die prachtige grote zaal hier recht voor me gevuld met zo'n 1500 vrolijke mensen met blijde gezichten. Onder hen zijn hooggeplaatsten in den landen. Maar het is niet gebruikelijk om namen te noemen... want wij brengen u dit feestconcert als vertegenwoordigende eenheid... van geheel het Nederlandse volk. En de zangkoren zijn er ook. Trots en verheugd dat ze werden uitverkoren om mee te werken aan het programma. Links en rechts van het podium op een balkon Dremte en Zuid-Holland. Voor mij in de zaal, aan mijn linkerhand Noord-Holland en Overijssel, in het midden Gelderland, Limburg en Utrecht en aan mijn rechterhand Groningen, Friesland, Zeeland en Noord-Brabant. Grotendeels gekleed in de fraaie, kleurrijke kledij van hun gewest. Achter mij het Promenadeorkest. En dit Promenadeorkest brengt u thans met medewerking van de koren uit de elf provinciën met Hattie Berger als declamatrice van de teksten van Michel van der Plas... en onder leiding van Benedikt Zilberman... de muzikale fantasie van Rudolf Karsemeijer... de Elf Provinciën Rhapsody. Noord-Holland. Alle wegen lopen naar Amsterdam... En langs de wegen wuivende narcissen. Straks staan ze onder ballonnen op de dam zich van hun eigen kleur te vergewissen. Weg naar de rivieren. Maar eerst druk bezig met kranen en lieren. Geeft Rotterdam het land nog snel een hint. vlijt zich op een veluw van mos. Gelderland, ik moet ja en amen zeggen... te wonen met de dag te gaan. Wij heffen in het huis van ons kasteel ons glas op leven. Het is veel te veel. De omgaan en zijn verspild aan de treinen die op de dommel veilen. Kans op enige regen, zegt de beeld, maar bij loenen is de lucht wit van zeilen. de jas spelden en daarbij triomfant naar stad te gaan. zijn huis, waaks als zijn hond, Johannes post zich tot een held gebeden, Bartje zijn kracht gemeten met de grond, en er is rust, vertrouwen, vrede, de laatste herder dwaalt rond nieuwe steden. In ligt weelde genoeg aan gras en vee. Op een storm bedacht Stadjes sluimeren Maar met fluisterstem Er liggen vaders Wakker in de nacht Als kinderen in hun droomde vloed Ontzwem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 heeft hier land zijn glorie toegedicht. Het kent de wegen naar zijn grootste huis, de kathedraal. Met eigen licht verlicht. Luisteraars in den landen en waar ook ter wereld, wij gaan afscheid van u nemen. En in naam van wie of van wat hebben wij dit feestprogramma uitgevoerd? In naam van? Oranje. Goed zo, in naam van Oranje. Zo klonken de feestelijkheden op Koningendag 1957. Laten we hopen dat het er vandaag net zo gemoedelijk aan toe gaat. Met deze bijdrage van de gezamenlijke omroepen sluiten we dit uurtje vluchten in het verleden af. Het is tijd voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur het eerste deel van een vijfluik over het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Graag tot zo.